Ja, goed. Goedemiddag ja, mijn naam is Kees Coaches. Ik vertegenwoordig de VBDO, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Ik ga door naar de tweede vraag. Um, het is ook, de heer Boer gaf ook uh, een paar keer aan dat de medewerkers heel erg belangrijk zijn voor een bedrijf als AHOT. 218.000, maar liefst. Toen ik hier onderweg was vanaf het uh, station hier naartoe. Uh, kwam ik, uh, ik een soort protestactie tegen van, een, van de Amerikaanse vakbond, de UFCW. Over eigenlijk, heel kort gezegd, vakbondsvrijheid in een aantal winkels in Amerika. Er is heel veel aan beide kanten heen en weer gezegd, eigenlijk. Maar wat er nog niet gebeurd is, is dat er een dialoog opgestart is op, uh, op, uh, op een niveau. Uh, op, bijvoorbeeld op AHOD-niveau. tussen het vakbond en die organisatie. Dat vinden wij heel erg jammer, want dit. Uh, conflict loopt al sinds vorig jaar. Dus het loopt al, loopt al langer. En wij zien op dit moment nog geen uh, ja, oplossing. Dus daarom is mijn vraag aan u, bent u bereid om in, in dialoog te treden met, met uh, deze vakbond om, om, om dit ja, probleem te uh, uh, conflict op te lossen eigenlijk? Ik ben bang dat u nu praat over zaken waar u geen verstand van hebt. Uh, en dat, u, nee, nee. En u zou gewoon dat misschien beter aan doen om de vertegenwoordigers van die vakbond die hier zijn. Uh, ik, daar ben ik van overtuigd dat ze we later wel een eigen standpunt zullen naar voren brengen en dan zult u horen wat we erover te zeggen hebben. Maar uh, ik zie mij niet geroepen om u nu als woordvoerder van wie dan ook uh, in van te gaan. Van de vereniging van verduurzameling. Nee, ik vind, laat, laat u dit aan de mensen die helemaal betrokken zijn daarin en dan zult u later horen wat dan standpunt is. Ik, ik vind het toch een beetje vreemd dat u zegt dat, dat, het, uh, uh, dat u daar niks van weet eigenlijk. Nee, maar u weet niet concreet, feitelijk, wat de situatie is. En om die reden moet u niet beginnen met, uh, u wilt niet. U zult laten horen wat we willen en wat we niet willen. en u zult, even, nou. u zult even moeten wachten dat u het woord krijgt. Voorlopig zijn we bezig met de vragen van deze manier. Nou, dan uh, wil ik uh, dan, uh, rondom af door te zeggen... wij moedigen u nog steeds aan om die dialoog aan te zoeken... om ook de feiten op tafel te krijgen. Ja, voorzitter. Goedemiddag. Mijn naam is ik werk werkzaam bij APG. En daarnaast ben ik gevolmachtigd om te stemmen en te spreken... namens Verzorgers verzekeraar Mensis. Tevens ben ik gevolmachtigd om te spreken namens Robeco... MN Services, Sintrus Achmea... Triodos Investment Management en de klanten van PGGM Investments. Tweede onderwerp, ja, de werknemersrelatie. Um, initiatieven van vakbonden om werknemers van Giant Carlisle te wijzen op hun recht zich aan te sluiten bij een vakbond hebben de afgelopen twee jaar tot commotie geleid en tijd van het management opgeëist. Het management heeft de betreffende medewerkers schriftelijk geïnformeerd over de vakbonden en daarbij aangegeven de voorkeur te hebben zonder tussenkomst van vakbonden met medewerkers te werken. Deze communicatie is door sommige werknemers en andere stakeholders echter als intimiderend ervaren. Dit staat op gespannen voet met Aholt's commitment aan de uitgangspunten van de VN Global Compact. ...welke stellen dat werknemers niet moeten worden gehinderd in de vrijheid van vakverenigingen. We vinden het bemoedigend dat de stijl in de recente communicatie is aangepast. Dit geldt ook voor de herbevestiging van het belang van collectieve onderhandelingen in de Code of Conduct van Ahold. Kortom, de vrijheid van vakvereniging wordt als zodanig door Ahold onderschreven... We zien daarom graag dat de informatievoorziening die als intimiderend wordt ervaren in de toekomst achterwege blijft. En dat het bestuur van Aold ervoor zorg draagt dat het beleid van Aold ook daadwerkelijk op lokaal niveau, in dit geval door het management van Giant Carlisle, in letter en geest wordt uitgevoerd. Zodat werknemers vrij zijn om te bepalen of ze zich wel of niet bij een vakbond willen aansluiten. Verder wordt er in de Code of Conduct bijvoorbeeld ook, op gewezen dat op het, ook gewezen op het belang van de veiligheid van medewerkers. Hoewel er op divisieniveau initiatieven zijn op het gebied van veiligheid van werknemers, zien we echter nog geen wereldwijd programma. Hoe garandeert u dat dit vraagstuk en ook andere punten uit de Code of Conduct op lokaal niveau worden geïmplementeerd en dat er op de naleving daarvan wordt toegezien? Tevreden werknemers zijn van belang voor het succes van ANOLT. We betreuren het daarom dat het onderzoek naar werknemerstevredenheid het afgelopen jaar wederom niet heeft plaatsgevonden onder de Amerikaanse werknemers. We hebben begrepen dat dit onderzoek dit jaar wel zal plaatsvinden. En gaan er vanuit volgend jaar in het verslag te lezen wat de uitkomsten daarvan zijn. Diezelfde transparantie vragen we ook over het gebruik van communicatiemiddelen. Die beschikbaar zijn voor werknemers om eventuele zorgen en of klachten bij het management aan de orde te stellen. Kunt u bevestigen of en wanneer u deze informatie zult publiceren. Dat waren de punten. Ik wil even daarop reageren, hoewel ik dus eerder gezegd heb... Van dat kunnen nou we behandelen als de directe betrokkenen aan het woord zijn. Maar ja. ik wil toch wel iets in het algemeen zeggen. Allereerst, uh, ik wil stellen dat... bij mij in elk geval de gedachte leeft dat in deze onderneming... Uh, de zorg voor de werknemer respect voor de werknemer bescherming van de werknemer een van de belangrijkste prioriteiten is in de hele bedrijfsvoering het is niet zomaar een prioriteit het is, het is een passie bij deze onderneming uh, ik verwerp dan ook voordat we überhaupt op de inhoud van de specifieke kant van uw vraag ik verwerp het idee dat wij welke, welke schending dan ook op de UN-compact, de rechten van de mensen, noem maar op. Ik verwerp dat. Stellen. Er is geen sprake van in wat we doen. U moet ook weten dat in de Verenigde Staten de hele gang van zaken tussen onderneming, werknemers, vakbond is zo dat, zoals u gesteld hebt, het belangrijkste principe is dat een werknemer zelf de keuze maakt of die wel of niet met een vakbond is aangesloten. Uh, de vakbond doet daar wel uh, zijn best voor, uiteraard, en daar hebben ze recht voor. En de onderneming heeft ook een legitiem recht om eigen standpunten te nemen en een eigen stuk voorlichting te geven over wat zij het liefste zou hebben. Er is helemaal niks verboden om te stellen als ondernemer dat u liever niet met de vakbond wil werken, zolang u erkent dat u mensen uh, uiteindelijk de keuze hebben, de vrije keuze hebben om zelf die uiteindelijk beslissing te nemen. Dus uh, het feit dat wij een voorkeur uitspreken voor iets. Uh, gaat u toch wel erg snel vertalen naar een, een afbreuk op rechten en, en noem maar op. Is er maar niets van, van, van waar? Nou, u heeft mij niet gehoord over de afbreuk van rechten. Het gaat ons er meer om dat mensen zich in vrijheid kunnen aan... Maar ook de ondernemer heeft het recht in vrijheid een standpunt te geven. Ja, en men moet zich dan niet geïntimideerd voelen. Nee, maar niemand, ook... niemand moet zich geïntimideerd voelen. Er is geen... Ik verwerp opnieuw het idee dat er intimidatie aan te pas komt. Ik verwerp er. Misschien sprake van. Ons beleid laat dat niet toe.